Tot lewin met het NOS-journaal. Russische inlichtingendiensten en een Chinese spionagegroep... hebben vorig jaar het netwerk van het Europese geneesmiddelenbureau EMA gehackt. meldt de Volkskrant...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 Bij zeker 68 patiënten van het ziekenhuis in Tilburg zijn complicaties vastgesteld doordat zorg werd uitgesteld vanwege corona. Zeven van hen zijn overleden, schrijft Trouw op basis van ziekenhuiscijfers. Het ziekenhuis spreekt van het topje van de ijsberg. Bij de helft van de 68 patiënten ging het om mensen met kanker. Onder meer door de coronaregels is er deze winter bij het RIVM officieel nog geen enkel griepgeval geregistreerd. Bij steekproeven blijkt dat mensen die zich met griepklachten bij de huisarts melden een ander virus onder de leden te hebben. Het RIVM zegt wel dat de cijfers vertekent dat mensen met griepverschijnselen nu sneller bij de GGD worden getest in plaats van bij de huisarts. En het weer, eerst nog wat vorst en lokale mistbank. Later geregeld zon, vooral in het zuiden. In het woorden, noorden veel bewolking en kans op een bui. Het wordt een graad of zeven. Morgen bewolking, maar ook kans op wat zon. En dan iets frisser met ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 op rijksoverheid.nl slash coronatest, zin in Zandvoort voor okay. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak leeft. Ja, daar is je weer. Toebak leeft. Wauw. Wow. <laughs> Zo mooi. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is ZFM. Toebak leeft. Yes! Want we snakken allemaal naar zekerheid. Zeker, daar snakken we gewoon elke keer weer naar en het is vandaag echt een hele mooie dag. Ik kijk naar buiten, het zonnetje schijnt, het is nog wel wat koud, dus mocht je de auto gebruiken vandaag, moet je hem wel eens zeg maar even ontdoen van het ijs. Want ja, nou ik denk gemiddeld de tijd, een minuutje of twee, dan is het echt alles wel, uh, wel voor elkaar hoor. Goedemorgen! Sik, goeiemorgen, het is uh, toepakleeftijd met tienerslap gehouden hoor, ja vorige week zaten we hier met z'n drie al, echt breed uit en momenteel zit ik helemaal alleen. Nou goed, daar komen straks wel veranderingen natuurlijk. De vraag is natuurlijk wel, ja, gaat het een grote hit worden, dit? Ja, Jungle McCroy is een nieuwe plaats, Birds of the New Age. Het is heel iets anders dan die vorige plaat. Misschien moet het even aan je groeien, maar het schijnt wel iets met een statement te zijn. En dat hebben we nodig natuurlijk. Ik kan me nog, uh, Birds of, uh, was het toch gewoon Birds van Anouk? Dat is ook zo hoog geëindigd. Was het nu de tweede of derde plaats? Ik weet niet meer. Nou goed, of heb ik het nu rooskleurig gevolgd, dan werkelijk het is. Nou goed, we is is, even een plaatje nou wacht wachten af. Of de vrouw dus huisig zich meldt. Eerst maar even, deze plaat, J-Bug. Cause I know my man Het is echt nog 27, hè? Ik al zoveel leuke plaatjes afgeleverd. Liedjes. Jij ja, zijn liedjes. Sorry. Platen noemen. Nee, ze gaan platen. Dus Het is allemaal mp3 of mp4 of bergvolk. Dus noem je liedjes. Het dus zal knullig klinken altijd. Goed. Of trackjes. Track... Of trackjes. Track... Rukjes. Ja, Rukjes. precies. J-Bug. All I need van zijn laatste album. En, uh, nou, ja, nee, is goed. Ja, je hoort dat, Ze is er. Jawel. Ik, ik, ja. Ik wil toch even. Ja. Sorry, sorry nog. Deze... Hier is mijn stem. Ja, sorry nog. Deze plaat werd voor acht uur gedraaid. Ja. Hier neem ik afstand van. Ja, ja. Echt een kutplaats, dat zeg. Echt dat je denkt van... Echt, ik heb van die cliënten die vinden deze plaat echt helemaal geweldig. Die ziet het, dat ook heel te zingen. Mission, zijn het, ah, het Freek, ah, en, uh, mission. Mission. Is Freek en... Freek uh, en... nog wat? Wat? Freek en... en zijn oh, ja, uit die stal komt het een beetje, denk ja. ik. Ja, het echt leven is zwaar. We rennen het allemaal niet. We steunen elkaar. Rij je ja. nog steeds in jouw Volvo? Ja, ik weet zelfs stukken teksten van, hè? Omdat ik het zo vaak hoor. Oh, god. Oh, god. Dat is allemaal ik, niet ik, goed. Ik, ik hoor hem eigenlijk praktisch niet. Nee, ik heb, ik, ik heb hey, maar één... In benaming daarvoor. Oh, dit is gewoon taak van de regel. Ja, er moet even oh, worden gewoon, echt worden opgetreden. Snoeihard gewoon. Ja. Snoeihard. Nou, hard. blij dat u er weer bij bent. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, ik ben ook blij gewoon van... Het is goed weer, maar wat is het koud, zeg. Het is hartstikke koud. Op de fiets zo, weet je wel. Dan ja? heb je echt dat je... je, je... Je bijholt zie je bevriezen. Oh, de, de, het is gewoon heel koud. Oh, ik blijf in de auto zitten. Ja, dat is het maar. Geval. Doe de, de, de, maar. De, de, de, dat ze daar ook allemaal niks over zeggen. Ook gewoon natuurlijk. Ja, let ja. op, je bijholt kunnen, ja, uh, kunnen bevriezen. Code rood. Ja. Je maar goed, wat hoor ik nou vanochtend op het nieuws? Vorige week waren er voor het eerst in een half jaar... minder sterfgevallen dan normaal is huh? voor de tijd van het jaar. Waarschijnlijk komt dat doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn tegen corona. Al is er nog geen hard bewijs voor. Maar okay. we zitten wel in de... In de derde in in de de de de de de golf. Je <laughs> Ik word zo overheen ja, Ik las ook vanochtend dat het Ergetal nu naar de 1,03 was gegaan. Inmiddels plotseling. Terwijl nou, van de week, joh. Ja, ik, word, ik, ik krijg hier een beetje ruzie om met, uh, met, je maar met, met mijn partner. partner. Nee. Ja. ja. Je Want, je uh, wel van die wel uh, gescheiden van uh, tafel en bed, noem je dat ook weer? Ja, ja, ja. ja. Nou ja, mijn lief. Maar het is, uh, ja, dat, dat is wel naar, is dat hoor. Dat, uh, je, je zit gewoon een beetje lijnrecht tegenover elkaar. Want ik heb vertrouwen yeah. en hij niet, weet je wel. Want dat, dat nee. is het een beetje, en yeah. Het is gewoon heel naar. Ja, het is lastig, ja. Dat, voor een tijdje was het volop het nieuws... dat er heel veel mensen recht tegenover elkaar staan. Ja. Ik heb wel een collega die echt helemaal panisch is. En een andere collega die ook wel een beetje panisch is. Ja, maar ik ben er niet zo moeilijk in, hoor. Dat ik, nou, ik weet niet, hoor. Maar ja, als ik er nu naar kijk, denk ik nog heel iets anders. Ja. Maar ze vinden mij waarschijnlijk dat ik helemaal losgeslagen ben of zoiets. En, ja. uh, maar uh, in ieder geval... Dan heb ik eigenlijk een hele draad kwijt. ik gewoon. Zeg. Oh. Nou ja, ja. We zijn in ieder geval wel blij dat, uh, dat we er nog zijn. Ja, en, dat uh, sowieso natuurlijk. Mag maar ]lijk. ja, je hebt alweer mensen. Ik heb al gisteren iets gelezen. Ja? Maar dat uh, de dat mensen ook echt misbruik maken. Hè? Want uh, ik heb gehoord ja. nu dat er prikfraudeurs actief zijn. Laat ze niet binnen wat ze ook verzinnen. Dat is dus echt waar, hè? En die komen jou inspuiten met iets en dan moet je ervoor betalen. Want daar gaat het verschrikken om, om de centen. Nou, niet eens. Maar eind januari en eind februari kick. twee dames op leeftijd zijn slachtoffer geworden van deze fraudeurs. Ja? Opvallend, ze hebben de dames niet bestolen, nee? maar ze hebben ze wel gevaccineerd. Als <laughs> oefening: met water. Stagiaires zijn dit. Ja. Ik, ik heb ook van die, van die stagiaires die willen nou eindelijk eens prikken. Weet je wel. Ik heb bijvoorbeeld uh, suikerpatiënten heb ik op, mijn, op mijn afdeling. Mag ik nou ook een keer prikken? Nee, daar heb je protocollen voor. Dan moet je cursus doen en zo. Nee, soms is een cursus, heeft de cursus niet heel veel op het lijf. Want de familie van die patiënt die prikt ook gewoon. En daarna wat instructies gaat hij gewoon aan de gang. Maar goed, uh, bij zo'n stichting moet het allemaal veel officieler. Dus maar wat die, was, was, dit dat grappige is gewoon... Prikvrouwdeurs, ja. Ja, waren ja. ja. uh, uh, echt zo. Twee dames, die zijn... Ja, Prikvrouwdeurs, die zijn, uh, uh, ja, prikfraudeurs, die zijn uh, binnengelaten door uh, twee slachtoffers... Ja. Twee dames uit Heerjansdam. Ik weet nog God niet waar het ligt, maar ergens in Nederland. 90 en 83 jaar. Ze werden geïnjecteerd. Ja? En ze werden zelfs de ene, die ene dame werd nog gebeld. Met de vraag of het goed met haar ging. En familie van de slachtoffers roken onraad, schakelde de politie in. <laughs> Ja, dit is gewoon de... uitproberen. Maar de politie neemt de zaak hoog op het ja, en, Uitzoeken. Uh... Maar ze hebben de vraag natuurlijk, hoeveel procent werkt dit dan? Want dit zou toch voor een aantal procentjes moeten kunnen werken tegen, tegen corona. Oh, dat, dat, dat je het ingebeeld hebt ofzo. Ja, is ingebeeld, of Dat het dat placebo het is. is. Ja, bedoel, ik, ik, binnenkort word ik met arsenicum word ik geïnjecteerd. Ik ben een, ja, nou ja, als je de Wim Hof methode, doet, dan moet het lukken. Hè? Dan kan jij ja. er tegen. Zeker, Onvoorstelbaar, ik. hè? Maar goed, dus wat ik krijg, dat, uh, ik, ben het, ik noem het Arsenic omdat een collega heel veel hoofdpijn ervan kreeg. Maar het lijkt een beetje erop, dat Pana. En die zegt: Ik had gigantische hoofdpijn werd een beetje mistelijk. En ik, ik, kon, ik had ook geen zin meer in wijn. Oh, nou snap ik ook waarvoor die horeca dicht blijft. Dat is straks helemaal niet meer nodig. Maar. Nee. Uh, dus dat werkt maar voor 60%. Dus het water wat ze ingespoten hebben gekregen, dat zal ook wel een klein beetje helpen. voor de gedachte. Ja. Ja, zoiets. ja. Kijk trouwens nog even op de website, daar wilde ik het over hebben. Op Maries de Hond. Die zou even kritisch kijken naar die 1.3. Oh. Uh, die heeft er even een paar cijfers naar elkaar gezet. En hij ging vanuit de ergste cijfers in rekenen. En die kwam op 0,35. Of nee, 0,35 draait om. Oh, echt? Die waar? kwam op heel iets anders uit. En oh. hij zegt: stop. Klaar seconde. Maar elke media neemt het gewoon klakkeloos over. Van, oh, het is 1,3. Dan doen we dat. Zeggen we dat in het nieuws. Ja, dat en is dat... continu ze, inderdaad. Ja, ze rekenen niet helemaal door. Uh, hij zegt, maar ze moeten zelf ook iets gaan kijken. En niet maar gaan denken. Ja. En het blijkt dus dat RVM gewoon eigenlijk alleen maar aan het sturen is. En niet objectieve informatie geeft. Maar ja, ik heb dus uh, met mijn partner die zegt. Van, nou, die Maurice Verhond, het is gewoon allemaal niet waar wat hij doet en zegt. En allemaal van, niet waar. waar. Ja. Ja. Ja. Maar goed, dit was een vrij deur. Maar hij komt altijd met dingen die anderen gezegd hebben. En dan denk ik van, nou. Ja, ja, hij zegt het in een ander daglicht, rekent het na... en zet alle ja. cijfers op een rijtje. Hij maakt er werk van. Dat dus je denkt van, gast, hoe lang heb je aan dit stuk zitten werken? Met al die berekeningen. Ja, maar hij, hij is een beetje nerdisch, hè, eigenlijk. Hè? De autisme. Maar goed, de autisme kan, heeft de goede kant. Ja, zeker. En Faker. dus ik denk gewoon dat ze er meer bij moeten betrekken. Maar ik snap het, je moet de mensheid sturen. Je moet hem sturen in de juiste richting. En dan moet je gaan zeggen in één keer dat dat veel beter gaat. Hè? Er is ondersterfte. Hoe komt dat? Maakt verder niet uit. Ander nieuws. Ja, veel ik dat. is het. Goed. Muziek. See you, horses. Girls, die horses is dan eens. Denk niet dat uh, meisjes moeten uitstellen voor horses. Maar goed, sommige meisjes vinden het wel weer leuk. die hebben iets met paarden. Doe maar goed, uh, wat, wat ik bedoel, man. Accidents waiting to happen, nieuwe single. <middels> I shoulda, coulda just closed the blinds, hit the couch, locked the door, yeah, I was siffing up, going out, I got one knuckles and I'm looking up, sweating out, son, did I say too much? Well, I know it's feeling, and it don't end well, can we last the night, it's too soon to tell, I can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 I know this feeling and it don't end well Can we last the night? It's dishing it tell I can't run. Stop my bodies from crying hetzelfde is niet toegepast. Een Indische alternatieve rockband. Schrap, het gaat een beetje alle kanten op, hè? Maar goed, waren we waren er toch wel uitgekomen dat eigenlijk uh, dat begin... Dit, dit heeft toch heel veel weg van uh, dit. Nou ja, ook niet helemaal natuurlijk, hè. Maar het is het ritme. Ja, goed, we al het ook, herkend, ook Robbie Williams. Het is, het is ritme en ook een beetje de zwaarheid van het nummer wat erin zit. De ja. boel en het nieuwe plaat heet namelijk um, uh, the, the Last Man, The Last Man on Earth. De laatste man op deze aarde. Wie zal dat zijn? Nou, het moet een, een beetje een oude, kreupelige man is dat denk ik. Alle goede mensen zijn dus ook al verkast. Denk je niet? Alle mensen zijn voor kas. Ja, alle, alle mensen op de aarde. Alle, ja, alle goede mensen zijn natuurlijk al naar een andere planeet gegaan uiteindelijk. Oh, toekomst. ik dacht naar hoger grond. Naar hoger grond, dat is ook nog kunnen. Oh, een ander onderwerp. Ja, Oké, okay, precies. Nu doen we een ander onderwerp. Goed, het is de uh, toepak left achter elkaar. En we hadden daar eerst Girls En de nieuwe single dat heet Accidents Are Waiting to Happen. Dat zie je soms aankomen van ver, Weet je, zo'n stagiaire proberen nou om met je te sturen. Maar laat het maar gaan. Als je op je bek gaat, leer je het meest, zeg ik altijd. Dat is waar. Ik heb een keer in verleden ook fouten gemaakt. Dat je denkt, <tie> jezus, gast. Ik heb tegenover <tie> cliënten gestaan, die was een beetje agressief. En ik had echt van alles al geprobeerd. En dan het. Hij vroeg altijd aan mij: van, Ben je boos? Nee, ik ben niet boos. Nee, ik ben echt niet boos. Nee, en het werkte ook niet. En dan bleef ik een beetje boos. En uiteindelijk denk ik, ik ga eens wat anders proberen. Dus, dus zegt hij op een gegeven moment: van, Ben je boos? Ja, ik ben een lion. Toen kreeg ik zo echt. Een proportioneel zo. <laughs> Toen dacht ik, zo moet het ook niet. Nou. Toen heb ik eens wat anders geprobeerd en uiteindelijk werkt het. Dan heb je daarom de blauwe ogen. Ja, nog steeds. Ja, Vandaar ja, ja. heb ik blauwe ogen. Van die mooie blauwe ogen. Goed. Het is bijna om half negen. Straks de Zandvoortse berichten. Tijnfleis. Ik heb hier een heel grappig bericht. Ja? Maar ook dat ik denk, hoe kan dat nou? Dus in Berlijn was er een gevangenis en er ging iemand stage lopen. En toen had hij dus een foto gemaakt die je gast. Uh, maar op die foto is hij zelf te zien met duidelijk in beeld de hoofdsleutel in zijn handen oh. van die gevangenis. Een fatale fout. Want volgens Duitse media kunnen experts de sleutel alleen al van een foto nabootsen en kan zo'n kopie in handen van een gevangene terechtkomen. En dan is er sprake van acuut ontsnappingsgevaar. Oh ja. Dus nou ja, ze was zo gek, hebben ze al die sloten vervangen? Is het gewoon zo'n grote soort... de sleutel? dezelfde sleutel voor alle deuren. Maar ja. Ik krijg wel een beeld van de burgemeester die ergens iets openmaakt... met zo'n hele grote sleutel. Ja. Zo'n beker. Dit ja. is dus. We was echte sleutel dus. Ja, maar ik, ik vind hem niet, uh, niet heel duidelijk. Ik denk dat dit de foto is. Ook dat is de foto. Maar ik, ik, ik, ik zie het niet, hoor. Maar Nee. Nou ja, maar niksper zou dat kunnen zien. Ja, je maar is ja, de van het heeft... nu van de, die hele zooi moet uh, dus vervangen worden. Al die sloten. Ja, en uh, moet die Ho. jongen die moet waarschijnlijk 50.000 euro boete betalen. Tuurlijk. Een nou, coronatoeslag erbij. Doe maar. Ja, hij is dus zijn stageplaats kwijt. toegang tot de gevangenis ontzegd. En uh, ja, ik weet, ik weet niet, hoor. Ja, het gaat soms heel ver. Maar nee. ik uh, kijk eigenlijk bij gevangenissen... En bij alle banen Wat moet je echt zeggen van... Uh, nee, uh, overal wat camera's in zitten... dat moet je even in, in een slotje doen ergens. Yeah. En alleen uh, de portofoons waarmee je elkaar belt. Of uh, interne telefoons. Ja, yeah. zijn er nog foto's... zijn er nog uh, telefoontoestellen zonder camera's? Nou, ja, ja, hoe is het met Rutte? Met die Nokia? Heeft hij nog steeds, of heeft hij nog toch gewoon een oh, smartphone? Nou, ik denk dat hij nog wel die Nokia heeft. Ja, dat denk ik ook wel. Gewoon echt een hele veilige hm. lijn naar de buitenwereld. Ik zag, laatst zag ik ook een foto van hem met heel lang haar. Echt tot, hier, tot, uh, tot daar zijn middel, weet je. <lacht> <lacht> ik was zo, hij okay. houdt zich aan de afspraak, ik ga niet naar de kapper. Ik kan het gewoon af en toe een beetje opzij en dan valt het vanzelf naar achter. Ja, vandaag precies. Als we het toch over uh, uh, Mark Rutte hebben, vandaag op de Telegraaf uh, te zien... Hey, de plan om nationale herstel. Hey, uh, hij wijst er weer op dat we met z'n allen dezelfde kant op moeten. We moeten nu eerst die uit de coronacrisis komen en dappers kunnen plannen maken. En sommige mensen zijn al aan het voorbij aan het uh, te kijken wat er moet gebeuren. Maar hij denkt echt, uh, moet, dit moeten we samen aanpakken. Er zit een foto bij. Het grappige is, het doet een beetje denken aan het uh, melkmeisje. Oh ja. ja het melkmeisje. Hij kijkt uit het raam. Het doet vermoeden... Dat hij een visie heeft. Dat hij naar buiten kijkt. Oh. Dat hij betrokken is met de maatschappij. Dat hij de wereld in kijkt. Dat hij denkt, ik moet de mensen helpen. Mooie foto. Echt, echt heel mooi gesteld. Ik, eh, ja, ik vind het wel, uh, wel een goed punt om dat zo te doen. Goed, straks onder andere de Stans van Bericht. Een stukje geschiedenis in het tweede geluid. Dat het radioprogramma. Het is vandaag 6 maart 2021. Wat gaat het snel? Maar eerst even de Fratellis. Ze hebben een nieuwe plaat uit. Half drunk on a full moon. En op die CD is dit een nummer te vinden, Need a Little Love, alsjeblieft. If you like this... Nieuwe plaats, wat leuk, meer zoet dit. Need a little love, half huh? drunk on a full moon. Oh ja, in zo'n moed. Je ligt, ja ik snap het, je ligt in de tuin onder de maan en je denkt... Je liefde nodig. Ik vind hem leuk deze plaats. Echt meer zoet, gewoon echt zo'n strijkertje. Je doet het heel goed, wordt ontstaan in 2005. En volgens de Britse top of the pops is de band bij elkaar gekomen... door advertenties in een plaatsel plaatselijke platenwinkel. Oh, ja... Ja, Jack Black was er ook bij, denk ik. Die heeft natuurlijk ook uh, in zijn platenzaak gestaan. Goed, het, is een, uh, het is een band uit Glasgow. En ze maken al heel uh, wat jaartjes muziek. En de eerste optreden was in 2015. 14 maart in O'Henry's. Dat was een bar. Kleine bar, kleine optredens doen ze ook. En uiteindelijk zijn ze toch groot geworden. Dit is de nieuwe plat. Het is, uh, het is er alweer tijd voor, hè? Toe leeft. Nieuws uit Zandvoort. Ja, we kijken wat er speelt in Zandvoort. Een persoonlijk verhaal in de krant zie ik hier van, uh, van de verkijker Hans uh, Reibel. Rubeling. Rubeling, ja. Precies, van de noodwinkel. Chabon. Chabon. Chabon. Chabon. Chabon, in de kerk staat. Hij gaat de tweede Paasdag nog één keer open. En dan gaat hij helemaal dicht. Hij heeft het, de jongste het al uh, geleerd in zo'n uh, notenwinkel. In het begin was het echt een hele grote markt. Niemand deed het. Dus hij zei ook. Oh man. Notenbranden, notenbranden en verkopen. Het dus ging als een trein. Later kwamen ja, dan ook de groenteboer die ook een soort pakket gingen verkopen. Toen was de spoeling wat dunner, zegt hij altijd. Hij heeft uh, les gehad van uh, Theo von Wil. Weet je dat ze waren? Onveel? Die is de oprichter van namelijk Notenketen in, uh, in Halem, Schalkwijk en Zandvoort. En uiteindelijk uh, na een uh, militaire dienst is hij dus begonnen in de Zeilstraat. En later in de Kerkstraat. En nou vindt hij het wel mooi geweest. Hij gaat een nieuwe carrière tegemoet. Hij gaat zingen. Ja, dat deed hij, hij is voor zijn zijn de van het Zandvoortse mannenkoor. Heeft hij een hit gehad of zo? Nee. Ja, goed. Ja, maar goed, dat is, helaas is er geen uh, Zandvoortse mannenkoor momenteel. Maar dat, hij denkt dat het niet zo lang meer gaat duren. Dan gaan ze weer bij elkaar komen. En gaat hij daar al zijn energie insteken. Nou goed, leuk. Deze uh, rubbeling, Hans. Hans, ja. Leuke leuk, leuk, man. Ja. Uh, verleden week vielen in het dorp de eerste folders met verkiezingsinformatie ja. van de overheid op de mat. Helaas. Daarin ontbraken dus de, de Zandvoortse stembureaus. Alleen de Haarlemse stembureaus waren vermeld. Lekker slim. Yeah. Maar ja, dat is uh, menselijke fout natuurlijk. Op social media werd het natuurlijk aangegrepen... en gelijk, uh, gelijk onderstreven dat die samenwerking met Haarlem... toch niet zo gaat zoals die zou moeten. Ja, natuurlijk. Dus ja, de gemeente heeft snel bekendgemaakt... dat er, er buiten verkeerde brieven zijn verspreid. De zorging is stopgezet... en inmiddels uh, is deze met het juiste materiaal hervat... En ik heb uh, gisteren ook iets in de bus gekregen uh, waarop de juiste adressen staan. Oké. Okay. Dus als het goed is, dan. Uh, Moet het allemaal klopt. Kan ik kijken waar ik nu kan gaan stellen? Nou, de vraag is natuurlijk wel of ze in halen zeggen, we de foto's voor Stand hebben gekregen. Nou, dat denk ik niet. Nee? Nee. nee dus, dit is gewoon echt. Dit gaat gewoon helemaal kant op Ja, Het is, wel, eigenlijk, het is wel erg, want wij worden. Uh, met duurdere rekens. Uh, ze willen dat het Zandvoort meer gaat betalen. Ja. Maar zelf maken ze fouten waardoor ze langer met het Zandvoort bezig zijn. Ja, de woeg. Ja, het kost wel meer tijd, Zandvoort. Het is een heel andere aparte gemeente ook. Moet je helemaal inlezen. Aandacht opening voor het uh, de, de, Landelijk werd het dinsdag natuurlijk uh, werd een, deel, uh, uh, werd een deel uitgezet. Uh, niet om, het, uh, om, om aan te zitten aan de tafel, maar om aandacht te vragen... En Marcel uh, Rubbel, uh, uh, die deed het ook... die heeft zelfs een terras op zijn dak van zijn auto gemonteerd... en is rond gaan rijden. En in de stond stond uh, zoveel terrassen uit. Uh, Laurel en Hardy deden het. Café Anders heeft het gedaan. Allemaal terrassen neergezet. Uiteindelijk uh, zijn bijna alle terrassen in Stamford uh, opengaan als gebaar. Je kon niet gaan drinken, maar wel laten zien... Van, het moet wat gebeuren, dames en heren. Ja, het in. staat gelijk wel een stuk gezelliger ook, hè? Ja, zeker. Zeker. Uh... Wat kan je momenteel s'avonds beter doen met die avondklok? Ja, lekker een boekje lezen. En bij Wij en hebben ze nu uh, geregeld van dat je daar boeken kan halen... of je kan je boek omruilen voor een ander. Want uh, ze willen dus gewoon de boeken dus, uh, daar weggeven. Maar ik zie hier ook weer, maak er een ander blij mee. Maar de opbrengst van de boeken, blijkbaar moet je wel wat betalen. Het gaat naar een goed doel. En op de, dit moment is dat goede doel Prakkie en Moor in Zandvoort. En Wij en is gevestigd uh, op stationsplein 10 naast het stationsgebouw... Open van woensdag tot en met zaterdag van half 1 tot 6. Dat was ooit een idee in 2018... Bij een, raads, uh, een raadsvergadering kwamen ze erover... er zijn wel heel veel regels kunnen... die het niet gewoon een beetje minder gaan doen met die regels. Ja. Nu, uiteindelijk hebben ze dat uh, echt... Uh, ze hebben een online meldpunt gemaakt hier in Zandvoort. Uh, mocht je als inwoner, bedrijf... of weet ik van wat, mocht je ideeën hebben... of wat anders kan, meld het. En met de snelle ideetjes kunnen ze aan de gang gaan. En ze hebben nu een beetje geïnventariseerd. Of nee, deze maand wordt geïnventariseerd. Wat, wat, wat mensen uh, bezighoudt, wat kan er veranderen. En uh, dan eind van de maand wordt er uh, overleg gevoerd... En dan wordt dat snel doorgevoerd. En daar kan je misschien ook geld mee besparen. En het mag is mensen vragen eigenlijk om regels. Duidelijkheid. Maar dan komen daar weer regels overheen. En dan wordt het weer helemaal onduidelijk. Dus ja, daar moet wat aan gedaan worden. Kijk even op www.zandvoort.nl. En dan slash deregulering. Deregulering. Ja, goed. Mr. Paint gaat verder in een ander jasje. Hij, zit, hij zat in de haltestraat aan het eind. Door de coronapandemie is zijn omzet volledig ingestort... en voordat hij met een faillissement te maken krijgt... houdt hij de eer aan zichzelf. En, uh, maar hij houdt dus wel uh, zijn klantenbestand. Je kan dus wel via zijn website www.misterpaint.nl... kan je nog steeds allerlei attributen kopen voor, uh, voor je hobby. En uh, ja, hij heeft ook een aanbod gekregen van Mike Aardenwerk, de eigenaar van Grand Café XL heeft hij een aanbod gekregen om zijn workshops daarvoor te zetten. En dan, dan, ja, dan kan hij dus toch doorgaan. Ja, die zijn toch vaak overdag. Dus dat moet te doen zijn. Ja, ik, uh, bij, bij de bericht zat ook een mooie foto van een schilderij... wat hij gemaakt had. Ja. Het is een beetje komisch wat hij maakt. Semi-comisch, hè? Ja, en ik, ik moet zeggen, spreek me aan. Het is niet eens zo duur, ook, geloof ik. Dus nou, wel weer genoeg reclame voor deze man. Die redt het weer. Die is weer uit de brand. Ja. Denk ja. ik ook. ook. Heel blij die is ik klaar met de huur. Calmly, feel myself for falling.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 It's probable that I might press the envelope. Ideas so astronomical, sometimes I find them comical. Yeah! Incomparable, we play value phenomenal. Beat selection remarkable, slowing me down impossible. Rock no rollies, I don't hang around no phonies.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 I, I, I, I, I always advance, wow. say how I fail, <laughs> so you know boring. I stand. Raising a bar, I gotta expand. Top of the charts, I'm setting them pin. Pounding my stakes, I put on my tent. Yes. Two for the stars, they fall in my head. Sticking my guns, I don't even flinch. Can push all you want, they move in the next. I rarely miss, you know I'm relentless. Ain't got a choice, no way to prevent it. Just who I am, and I don't regret it. See what I want, and then I'm gonna get it. Follow my gun, I'm happy I did it. Beat all the odds, I ain't. Wat dichterbij zou ik zeggen Yes Verontrustende klanken Nathan Fryerstein. Ja en F Wat een grote meeslepend plaatje weer Wat grappig is als je dat klassiek En het bombastisch weg zou laten dan is, Blijft er eigenlijk niet zoveel meer over Het is dus alleen een hele grote kwaaie man nou goed, dat is best belangrijk dat je kwaad bent. Je mag best wel overal tegenaan schoppen. Ik zeg wel tegen mijn kinderen. Jongens, gaan we nog wat doen? Wat bedoel je? Jullie moeten protesteren. Jullie moeten echt nu echt aan de gang, hoor. Wij gaan niet alle uh, dingen uit het vuur halen voor jullie. Alle kastanjes uit het vuur vandaan halen. Dat gaan we echt niet doen. Maar goed. Uh, dit is toepak leeg. Het is alweer bijna... Het oh, is twintig moeten van negen om even te laten zien dat het live is. Het is zonnig in zand. Wat komt deze kant op. Uh, je kan nu nog gratis parkeren in bepaalde gebieden, hè? Nog niet zo lang. Nee, nee. Nee dat heb ik ook niet gezien nog. Nee. Maar het is nu 1 maart, dus de parkeertarieven zijn weer normaal. Oh! Dus, uh, hartstikke jongens, idee. Jongens, let op, hè, want het was ja. 50 cent per uur. En het is nu weer gewoon 2,50 of 3 euro per uur of zo. Oké. Okay. Nou, dat valt allemaal mee als je uit Amsterdam komt. Dat denk je denkt, jezus, dat is hier hartstikke goedkoop. Als je daar gewend bent om ja. daar te roken. Uh, ja, nou zeker. Ja, nou goed, nog even een, een, een, een, een quoteje, Misschien herken het. Wat hier denk ik wel geldt, is dat je ziet dat dit een goed idee is waar de tijd voor gekomen is. Oké. Okay. Nou, waar gaat het over? <laughs> ja, ik, ik zie hier dat de mevrouw die had een een verjaardagstaart bestelt bij een vriend. Ja, maar wacht even, die, dat quoteje wat ik net laat horen, waar, waar ging het over? Nog, jij... nog een keer? Nog een keer het quoteje, oké, okay, dat kan. Wat hier denk ik wel geldt, is dat je ziet dat dit een goed idee is waar de tijd voor gekomen is. Nou, waar gaat het over? Geen idee. Geen idee, oké. Okay. Nou, laat hem nog even staan. Weet jij het wel? Ja, tuurlijk, wel. ik moet even nadenken. Het is. Ja. De man van de CDA, die zegt, we moeten doorpakken is de man die de WW van twee jaar naar één jaar wil terugschroeven. Dat kwam zomaar even in het nieuws. En iedereen viel eroverheen. En als je dan verder het nieuwsbericht hoort... dan denk je van, oh ja, maar na de coronacrisis moet er wel wat gaan gebeuren. Dus het was niet zo gek om te roepen. Maar het, ja, het is zo even de media te roepen. Ja, die WW moet maar de helft van de tijd. Ja, de tijd is daar rijp voor. Zeker in deze crisis moet er minder geld worden uitgedeeld. Ja. Wat? Ja, maar heel veel mensen hebben problemen. Het is een heel goed idee voor deze tijd. Nee, maar uiteindelijk na de coronacrisis moet er wel iets gebeuren met de werkgelegenheid. Dat gaat niet zo goed natuurlijk. Dus dat is wel weer goed gegaan. Ja, maar het halveren, ik, uh, nee. Ja, maar dat gaat, dat, grappig, dat moet dan da, daar gaan ze in het begin meer geld geven. Want dan hebben ze wat geld om mee te spelen. Maar dan denk ik, ja, maar hoezo? Dan heb je meer geld om mee te spelen. Maar dan heb je in één keer heel veel geld. Moet je dat dan, ja, hoe moet je er dan mee omgaan? Je ja, kan veel beter langer wat, dan, wat minder geld hebben. Mag je dan sneller mensen ontslaan? En dan hoef je ze maar een jaar te betalen? Ja, zoiets. Zodat je gauw mensen in vaste dienst neemt? Ja, zoiets is het. Ik vind het een beetje vaak van. Ik, ik had het idee van. Dat is toch bij de VVD? Dat punt, dat hoort toch bij de VVD? Ja. Ja, ja, dit is CDA. Ja, Wolfgang ja, is natuurlijk helemaal minister. naar links. Wolfker is natuurlijk wel minister van Financiën. En misschien dat het daar een beetje meer uitkomt dan naar zijn eigen koker, denk ik. Ja. Zomaar. Ja, ik vond het echt een VVD-standpunt eigenlijk, maar het VVD is natuurlijk helemaal veranderd. Ja, nou, die ja, is vast eens. Ja. <laughs> dat Goed. weet ik nou al. Ja, dat is het over de vrouw uh, achter de spiegel. Ja, dat is heel raar. Een vrouw uit ja. New York die voelde toch in haar badkamer. En uh, ze vond het zo ongewoon koud in haar badkamer. En ze voelde ook een vreemde tocht. En die kwam niet uit het rooster. En toen uh, keek ze. En uh, vannacht de spiegel leek te komen. Huh? Nou, ze, hebt, uh, ze heeft dus gewoon... Haar de spiegel heeft uh, losgehaald. Daarachter ja. zat een heel groot gat. Oké. Okay. Het <coughs> leek een plek waar vroeger misschien een medicijnkastje had gezeten. Maar, maar... het had geen achterkant. Nee. En toen ging ze uiteindelijk... Het was een ruimte die leidde naar een andere kamer. En hoewel He? een van haar huisgenoten... Ze wordt steeds groter in mijn hoofd nu. Ja, ja? ja, blijkbaar kon ze er doorheen. Ja. Nou, toen kwam ze dus in een andere kamer. Gewapend met een mondmasker, een zaklamp en een hamer. He? En daar bleek dus een leegstaand appartement te zijn... met drie slaapkamers. En de ramen stonden wagenwijd open. En Op de vloer lagen wel wat tekenen van leven. Maar uh, wat vuilniszakken, een leeg waterflesje... Maar er was niemand. Het was voor allemaal wel heel eng eigenlijk. Maar de woning was helemaal gestript onbewoonbaar. En uh, het lukte niet om via dezelfde weg terug te keren. En uh, langs deze weg zat het gat te hoog. Dus ze is uh, gewoon langs de voorde gegaan blijkbaar. Ze staat hij niet op het nachtslot. Nee. Het was verbazing van haar volgers. bleek dat niet gewoon de voordeur van het appartement naast de haar te zijn. Deze kwam in de gang terecht op een andere plek in het gebouw. Ik ben echt een helemaal... hele complex door om terug bij haar eigen stek te gaan. Zit er, zit, zit er een platte grond daar? Want ik ben echt helemaal. Uh... Ja, maar heel heeft, raar. Die zegt een dwaalspoor. Ze komt door een ruimte achter haar spiegel, komt ze in een andere ruimte... dan stapt ze daar maar weer door een Een door beetje door de wonderland hè? Ja, ja, een soort ja. rabbit denkt, Ik kom, stap nu hierin ook. Stel maar dat hier wat was. En dan nog een keer. Want daarachter is nog een ruimte. En voordat je weet, zit je aan de andere kant van de weg in een appartement. Je had zo'n zo'n man dan uh, ergens doorheen ging... dat hij in een halve kamer zat of zo. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Met, uh, um, hoe heet je weer... Um, ...being John, John Melkovitz. Ja, John Melkowitz. Oh, wat een vage shit was dat. zat ergens in iemands oog of zo, geloof ik. Ja, hij werd eigenlijk John Melkowitz. Kon je in het hoofd van John Melkowitz komen... ...dan moest je naar een vetgebouw gaan... ...dan moest je op de lift drukken... ...en dan moest je halfwege op de, op de dingen rammen... ...en dan stopte hij halfwege in de verdieping... ...dan moest je uit... ...en dan kroop je door een klein gat... ...en een hele lange gang... ...en dan kwam je in het hoofd van John Melkowitz. Kon je door zijn ogen naar buiten kijken... John Melkovich, merkte wel dat hij zich alles zo raam voelde. Toen dacht hij, wat is dit? Toen ging hij erachteraan, want het was een kermisattractie geworden. Toen kon hij in zijn eigen hoofd terechtkomen. Oh, dat lijkt me helemaal bijzonder. Wie bedenkt dit? Ja. Is hij geld vragen? <laughs> nou, het was een grappige film, moet ik zeggen. Dat is maar, maar, goed, uh, maar dit is toch heel bijzonder. Is en die, eigenlijk ja. had ze niks moeten zeggen. Ze had gewoon uh, het gat groter moeten maken. Ja? Ramen erin laten zetten. Dat ze gewoon een heel extra appartement bij haar eigen huisje. Dat is wel waar. Nou, dit klinkt Stom, als een hè, vriendin van mij die in Amsterdam een boven, uh, bovenwoning heeft. En die heeft zo'n klein kamertje, weet je wel, daarboven nog weer. En daar moet je via een externe trap naartoe. En dan kan je daar wat dingen opslaan. En uiteindelijk had ze zoiets als ik hier nou op het plafond een gat maak. dan kom ik bij dat kamertje uit. Dat is handiger. Ja, dat is handig. Dus dan hebben ze daar een trap in laten monteren, hè? En uiteindelijk dacht ze, die andere kamertjes staan al jarenlang leeg. Als ik daar nou eens gewoon een, ook een doorbreek. Dus heeft ze al die andere drie kamertjes die er nog bij waren, die heeft ze erbij betrokken. Je dus had een heel groot appartement gemaakt in Amsterdam. Allemaal huur. En al die twee ka die drie kamertjes die niet van haar waren, die heeft ze gewoon illegaal bijgehuurd. Maar die... Jarenlang. Oké. Okay. Dus dit is ha. hetzelfde verhaal. Goed. Ja, nou. leuk. Leuk. Uh, leuk. Altijd leuk als je door ene ruimte weer naar een andere ruimte kan. Ja. Zeker. Dat is een beetje de gedachte. Dat ja. is mooi altijd. Dat oh. willen we allemaal. Jazeker. Julian Baker, Fate Healer. William Baker en dat heet, uh, even kijken, uh, Fate Healer. En ze hebben een nieuw album uit. En daar staat dit op, het is uh, toepaklijf, het is alweer tegen negen. En we kijken even in de krant wat er allemaal speelt. En een van die dingen die uh, te leven was, sorry, pakt, ik pak de al dicht zo ver bij me vandaan, is uh, natuurlijk, ja, um, uh, yeah, ja yeah, precies. Nou, ja? pak jij me even een bericht dat ik, uh, ik kan het even <laughs> niet vinden. Zo, dus okay. te veel materiaal. Ja, ja je, hebt, je hebt hele rare... Er is een heldhaftige pakjesbezorger ja? en uh, die stond voor de deur. En, uh, en toen hoorde hij plots een kind huilen. En uh, een vrouw begon luid te schreeuwen. Hij stak zijn hoofd uit het raam om te zien wat er gaande was. En uh, hij dacht eerst dat het kind een woede had maar het was heel veel erger. Het kind dat zat dus, hing aan het balkon van de twaalfde verdieping van een appartementsgebouw te buggelen. Okay. 50 meter van de grond. De man twijfelde niet, hij sprong uit zijn auto, klom bovenop een nabij dak. Ja? Om zo de val al iets te verkorten. En toen gebeurde het gevreesd. Het kind kon het niet meer volhouden en liet los. Hij zegt, ik stak mijn handen uit en deed er alles aan om het kindje te vangen. Of tenminste haar val te breken. Ja? En uh, ja, er is ook te zien in een video hoe de kleuter hangt over die balustrade. Maar ja, ze viel in zijn schoot. En uh, de man omhelst haar en zag toen dat er bloed uit de mond kwam. En, uh, maar haar, haar val had slechts een ontwrichte heup overgehouden. Oh, Oké. Okay. kindje. Okay. Is er wel afstand gehouden bij deze val? Nee, ik denk het niet. Oké. Okay. <laughs> ik, nou, ik ga er verder niks over zeggen, maar... Dit, maar, uh, ja, het is dit, dit wel kan niet, hè? Toch? Dit kan niet. Nee, nee, nee, nee. hier wordt nog wel gesprek over gevoerd. Het is allemaal wel leuk dat je de helft eruit hangen, maar... Echt, als je de mensheid wil redden, hou afstand. Ja. Dat is een gek ook gewoon een beetje de helft eruit lopen hangen. Echt, hier moet, ik, wil, ik... Ik wil er helemaal niks meer over hoor, goed? Ja, maar het is vandaag, toch je reflect. Toch je reflect, natuurlijk. Mooi gebaar. Ik zie dat. Er zijn meer van die filmpjes, hè? Ook zo'n zo kind dat dan ergens aan een, een, een baby die ergens hangt. En die valt hem beneden. En een jongen kijkt toevallig maar ook En die pakt ons, ah, vangt dan zo'n baby ook weer. Ja, of hij pakt de fotocamera. Ja. ja, wat je het, filmen? ja oh, twijfel, twijfel. Twijf, twijf, meer likes of een leven redden. Ja. Ha. Ha. Ja, nou. Dus je, dat, denk, dat klinkt belachelijk. Nou, ik dat denk dat, dat het niet zo belachelijk is. Goed, er wordt een enorme zak geld uitgegeven door het kabinet. Dat wisten we al. Maar waar nu weer aan dan? Aan, het, uh, aan de scholen, aan het onderwijs. 8,5 miljard. Wil het kabinet uh, uitdelen aan uh, verschillende aan basisscholen en aan uh, hogere scholen en uiteindelijk hebben ze dan weer omgerekend krijgt iedere basisschool bijvoorbeeld 180.000 euro, andere scholen krijgen een miljoen en zo krijgt uh, elke school krijgt een bepaald gedeelte en dan iemand die er kritisch naar kijkt die zegt uh, dat is allemaal wel leuk, maar er is volgens mij al heel veel geld. Scholen geven al minder geld uit, omdat er minder mogelijk is. Er zijn bijvoorbeeld allerlei uitstapjes die normaal worden gedaan. Die worden nu niet, niet gedaan. Dus dat extra geld wat uitgereikt wordt, heeft niet zoveel zin. Oké. Okay. Ja, je zou denken, hè? Nou, dat is echt zo. Er is nog momenteel heel veel geld in kast bij scholen, omdat ze het niet uitgeven. Dus om dan nou weer geld er tegenaan te smijten, Zo, zeggen we, nou hoppakee, kijk, doe maar we weer wat geld. Dit is zo weer opgelost. Nee, dat is het niet. Dus er moet anders tegen uh, gekeken worden. Okay. Nou ja, die, die afstanden moeten weg natuurlijk. Snap. Ik. Iedereen vaccineert. vaccineren en het is nu ook alweer goed nieuws om te horen dat de test komen binnenkort in de winkel te liggen. De coronatest. Je kan ik dacht jezelf. Dacht dat ze zo onwijs duur waren? Nee, het is uh, 25 euro voor vijf en dan uh, oh. kan je zelf testen. En dan kan je zelf bepalen hoe langzaam je dat stokje in je neus naar achter laat zakken. Maar je kan het toch beter een ander laten doen, denk nee, ik. Nee, denk ik niet. Nee, nee als, er eentje, als er eentje is, ga ik een er zeker eentje kopen. En op ja? komen ze in de winkels. Oh, misschien ja. kan je dat dan live in het radioprogramma doen. Ja, of het een be beleving wordt dat, zeg. Nee. Dat is weer beleven. heel wat anders dan wat Gier Belen deed. Maar okay. Ja, die liet ook wat uh, naar binnen gaan. Live doen. Wat live doen. Maar uh, ja, het is een mooie ontwikkeling, denk ik. Zelf testen, ik bedoel. Ik denk in het begin dat iedereen gaat testen. Nee. Daarna zakt het weer af. Ja. Ja, daar ben ik weer te voor gewoon. Echt waar? Vijf euro. Vijf euro voor een test. Zou je niet het idee hebben dat je wat hebt? Nee. Nou ja, en dan weet je dat je het hebt. je denkt van, wat de fuck? Nou ja, heb ik ik als het? je echt ziek wordt, dan zou ik het misschien wel doen. Maar in principe... Uh... Nee, nou, hey, het is wel het doen, dat je eigenlijk vijf per week koopt. Dat je, je toch vijf keer per week test. Dat dacht ik zelfs zo. Dat zijn de werkdagen die je test. En het weekend? Nou ja, het ligt er gewoon aan oh ja, ja, wat voor contacten je hebt gehad natuurlijk. Ja, ja, ja, dat is waar. Kijk, voor jou, ja? jij zou vrijdags uh, <coughs> na het werk, of uh, eigenlijk zaterdagochtend, even moeten testen voor je hier binnenkomt. Met al jouw contacten. Met al mijn contacten. En dan, dan kom ik één persoon tegen die He? op papa afstand ja, zit. <laughs> jij moet helemaal beschermd worden. Jij ja. bent de oudere natuurlijk. Ja, jij bent die ik beja maar. bejaarde van het stel ja. van de hele week. Die ik, <laughs> ben ik de oudste van iedereen? Die nee, nee, ziet de nee, hele nee, week. Nee, oh. nee, dat is zeker niet. Nee, ik heb nog een dag, twee, drie collega's die, uh, die ook. Uh, die nog ouder zijn. Die zijn nog ouder. Echt, <laughs> jezus man. Echt. Die lopen nog net niet met een stok. Maar ik moet er wel achteraan, joh. Ja. Schieten ja. ze op. Ja, ik pak die T-shirts wel. Nee, is goed. Pak jij ze maar. En dan ga ik soms via een andere gang, die is dan net zo lang en dan ren ik heel hard. Ik zeg, wist je niet, deze is korte, deze route. Huh? Ah. Nou, gekkigheid allemaal natuurlijk. Oh, het is vreestelijk om jou als collega te hebben. Eigenlijk zijn we wel collega's. We houden elkaar wel, uh, wel scherp. Dat is ja. belangrijk natuurlijk. Goed, straks Goed, straks meer. Yeah, Tipje. En de strokes. Lekker oh, korten. Uh, noem je dat uh, bandnamen? Dat het altijd goed. Fine and in-out. Precies. Oh, oh maar goed, de storing. Nou, ik had wel begrepen dat die andere storing is opge... opgeheven. Toch? De storing waar de Belastingdienst sinds maandag mee kantte is voorbij. Het is weer mogelijk om online belastingaangifte te doen. Gelukkig, ja. O, ik moet het nog doen. Jij moet het nog doen? Nou, ja, ja. je kan van die weekend... Uh, kan, heb je een lekker klusje om toch uiteindelijk... zeg maar aan het werk te gaan. Ja. Ja, ja je kan invullen. Nou goed, omzicht zich daar er weer bovenom het natuurlijk. Het schijnt dat er nog veel meer ellende is... bij de belastingdienst. Ja, er gaan nu weer allerlei stukken tevoorschijn komen... dat mensen die echt zomaar als fraudeuren worden aangemerkt... gewoon uh, niet meer van het stempel afkomen. En dat heel veel belastingadviseurs uh, uh, belastingmedewerkers uh, uh, uh, zeg maar zelf als rechter speelden. En hij gaat daar kritisch naar kijken... En, nou ja, goed, de beginselen van de rechtsstaat zijn hier geschonden, zegt zich. Hij mm. heeft zijn tanden erin gezet, laat het niet los. Echt mooi hoor, De man niet gedreven is gewoon. Nee goed, euh, leuk. Euh, nou ja, ik weet niet of het leuk is als je in die molen zit, maar ach, het is wel bizar. Dat graaien van dat geld lijkt het ook bijna te worden bij de belasting. Ja, maar ze hebben wel wat geld tekort. Ja, ja dat dacht zeker. Wat jij dan? Ja, alleen al geven zoveel miljoenen en miljarden uit. Ja, het moet toch wel aan de kant weer binnenkomen. Ja. Dus ik er komen uh... nog wel wat extra belastingtjes erbij. Alleen, hoe gaat Gaan ze dat allemaal bolwerken bol, bol joh. Hoe gaan ze ja, dat, ik dat allemaal... ik heb geen voor? idee. Dat is echt eindeloos veel werk gewoon. Nou goed, nog meer? Ja, ik heb een beetje problemen met mijn... Uh, Internet, ik, ik zie het. Ja, maar ik ga nog even kijken, want ik kan natuurlijk ook nog op mijn telefoon. Oh, kijk. En daar zag ik dus wel, uh, wel wat. Ja, yeah. Maar uh, uh, ik zou zeggen, ga, ga maar toch even muziek draaien. Ja, precies. Afgelopen week uh, waren er ook overal alle partijleiders... in alle programma's om toch een beetje uh, ja, iedereen op te warmen het feit dat ze moesten gaan stemmen. Er moet gekozen worden voor een nieuwe politieke partij. Wie gaat er samenwerken? Nou, VVD blijft vast, wel met, met wie gaan ze er samenwerken? En uiteindelijk Thierry Baudet, Forum van Democratie... was natuurlijk ook in het programma. En het was echt tenen krom. Het was ergens... Op, ook Goedemorgen, geloof ik. Goedemorgen Nederland. En toen had hij een vraag gekregen van Wilders. Er toch wel twee kritische mensen van het maatschappij. Hè? Die echt naar, heel kritisch kijken naar VVD. En Wilders had de vraag aan Thierry. Hoe is het eigenlijk met Theo Hiddema? Th ja, wat een goede vraag gezegd. En daar ging deze Thierry Baudet op in. En dat duurde. En dat duurde. En dat duurde. En ik van, gast, wat ben je aan het doen? Gebruik deze tijd om je visie... Tentoon te spreiden. Leg het uit. Ga je eindelijk zitten babbelen over dat hondje van Theo Hiddema? Ik heb echt met verbazing zitten luisteren. Maar goed, ik snap het best. Hij heeft heel veel ellende over zich heen gehad, deze Thierry En En ik denk mezelf, als ik nou gelijk over, over onschuldige on, hondjes kan praten, doe ik dat gewoon veel liever. Ja, dat heb ik allemaal Heel verstandig. Doen. Ja, dan hoef ik dat allemaal niet aan te gaan. Maar goed, laatste plaatje voor 9 uur naar 9 uur. Tweede gedeelte met de geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? 6 maart. verschokkende schokkende gebeurtenissen en heel interessant.